...die in de wijk Baba Ammer gevonden en zieken wilde helpen. Ze waren... Minister Schippers vindt dat ziekenhuizen bij vrouwen met borstkanker... ...zoveel mogelijk borstsparende operaties moeten uitvoeren. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt dat het vaak niet nodig is... ...om een of beide borsten te amputeren. Een borstsparende operatie biedt op lange termijn net zoveel kans om te overleven... ...als een borstamputatie. Minister Opstelte vindt het verbod op de verkoop van hash door shops niet nodig. De hash is in de praktijk al zo sterk dat verkoop toch al niet mag. Nederwiet is in het algemeen minder sterk en mag wel. De Kamer stelde het verbod voor om criminele organisaties in Marokko en Afghanistan te bestrijden. Een jongen van negen is in het safari park Beekse Bergen aangevallen door een cheetah. Hij is gebeten in zijn bovenarm en in het ziekenhuis is hij gehecht. De jongen en zijn gezelschap waren uitgestapt om een wandelingetje te maken. Ze dachten dat dat maar mocht. Medewerkers van het park schoten meteen te hulp toen de jongen door het jachtluipaard werd aangevallen. Het weer. Vannacht een graad of vijf. Morgen is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 13 graden en s'avonds gaat het regenen. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk. Op vrijdag staan files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidsendam en Damme Zoete -Woude, 7 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De is dicht. De A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Zoete -Woude, 2 kilometer. De Ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 04. A15 Rotterdam richting Gorkem voor Sliedrecht 4 kilometer. A28 Utrecht Amersfoort voor Afriten en Dolder 2 op de N207 Bergambacht Lisse is een ongeluk gebeurd. De weg is in beide richtingen dicht bij Bergambacht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Young wat En wat En Free Nee, nee geen... Niks Young Wild wil Free een Sex on fire hoor Sex on fire van, van de Kings of, of, of Leon Hallo met Gijs Hey Gijs Hallo Hey Wil jij een liedje aanvragen of zo uh, Ja ik wil een liedje aanvragen uh, Young wat En Free Van Wiz Khalifa Snoop Dogg. Speciaal voor mijn broer Die over tien dagen jarig is En die broer dat minister. Hey thanks man so So what we supposed to be? We're just having fun. We don't care who sees. So what we go? Let get a lighter. That's please. how I'm supposed to be. 'Cause you know I'm high Keep that in there. Free. up, sagging my pants not like caring what I show Keep it real with my niggas Keep it playing for these hoes And look clean, don't it? Watched it the other day Watch how you lean on it Eat me some 501 jeans on And roll joints bigger than King Kong's fingers And smoke them hoes down to the stingers You a class clown And if I skip for the damn With your bitch smoking great So hey, while we uh, get drunk So up, we smoke weed We're just having fun We don't care who sees So up, we go out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 we live like this, just supposed to party Roll one, smoke one, and we all just having fun So what we get drunk, so what we ski We're just having fun, we don't care who sees So what we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and free, so how we get drunk, so what we spoke weed, we're just having fun, we don't care who sees. We don't care who sees. so what we go out, that's how it's supposed to be, living young and wild and free, yeah, <laughs> high school man, hey Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow, Ah, wow, Jong. Waad. En, en vrij. Het is echt een hele mooie beschrijving van iemand die hier in de studio zit. Ja. Ja. Zowel ja. Eerst even eventjes de mensen een hele. Goedenavond. En dan meteen een heel groot applaus voor Mark van Rijzijk Die als het dus aan de telefoon hangt. Heel groot is het. Oké. Oké, okay, genoeg. Uh, Mark, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat hij ermee? Uitstekend. Mooi. Um, Nederlands elftal tegen uh, Engeland ja. Wat een wedstrijd was dat zeg. Ongelooflijk. Ja, de tweede helft dan. Ja, de tweede. Ja, oh Robben. Ja. Ik echt, ik ben fan van die jongen. Ja, nee, nou ja, Robben maar eerlijk gezegd, misschien nog wel... Kijk, Robben speelt toch wel als hij fit is, hè. Dat is, daar staat eigenlijk geen discussie over. Mm -hmm. De grootste vraagtekens zijn nu eigenlijk, nou, sowieso, wie staat er links-back? Omdat we dan nou steeds geen goede uh, optie eigenlijk mm -hmm. hebben. Pieters, misschien als Pieters zijn ritme weer heeft, zodat dat hij dan uh, weer goed gaat doen. Maar het viel tegen Feyenoord al niet goed in, dan ja. is tegen Engeland ook niet heel sterk. Nou, op het middenveld, wie speelt er eigenlijk naast Van Bodden, of hè. Speel je met twee controleurs, of met eentje. Mm -hmm. En wie staat er in de spits? Ik bedoel, zoals Huntelaar inviel. Ja, het wordt wel heel moeilijk om die nog op de bank te zetten. Die blijft het maar goed doen in het Nederlands zelf. Hij heeft er al zoveel gemaakt. En ook in Duitsland ik, doet hij het heel goed. Ja, en ook he? in Duitsland. En ik zou niet uh, met Huntelaar en zonder Van Persie spelen. Ik zou met allebei spelen. Maar waarom moet Van Persie dan aan spelen? Nou, ja, op de vleugel. En dan Kuitrout? Kuitrout, precies. Dat, dat met uh, Van Persie, snijden, Robben en Huntelaar. Mm -hmm. En um, de Eredivisie gaat uh, ook... Uh, Vol, uh, volle vaart door, natuurlijk. Uh, wat een competitie is het toch. Uh. We mogen blij zijn met die competitie. Ja, precies. Het is toch heerlijk. Ik, ik heb weer eens gekeken naar, kijken naar Spanje. Iedereen heeft natuurlijk de mond vol over Real Madrid en Barcelona. Terecht. Alleen Valencia, die, die staan derde. Mm -hmm. En die staan eigenlijk dichter bij de nummer laatst dan bij de nummer één. De kans is eigenlijk groter op dat Valencia degradeert zo'n beetje en dat ze kampioen worden... Zo, zo liggen de verhoudingen daar niet. Ja. En dat zegt eigenlijk genoeg. De, de, het is fantastisch voetbal van Real Madrid en Barcelona. Maar er zit totaal geen spanning in die competitie. En bij ons ja, we hebben we nog zes ploegen die kampioen kunnen worden. Ja, dus, dat, dus dat is hartstikke leuk om naar te kijken. Het, ja, en natuurlijk, uh, wat denk je Heeren Veen? Die hebben een heel makkelijk programma nog, geloof ik. Nou ja, die ah, komen de week. Ik bedoel, Ado uit, nou ja, misschien dat Ado zich erop kan richten. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat ze dat uh, moeten kunnen winnen. Dan hebben ze Excelsior thuis. Mm -hmm. uh, zolang Roor daar niet meedoet met Excelsior, moeten ze thuis daar toch ook wel van kunnen winnen. Ja. Dus ja, het, het, het zou in ieder geval niet heel verrassend zijn als Herenveen uit de komende twee wedstrijden zes punten pakt. Ja, en dan doe je inderdaad mee. VVV thuis hebben ze ook nog binnenkort. Herenveen denk ik bovenaan het lijstje binnenkort. Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, het blijft voor mij, eerlijk gezegd, het blijft voor mij Twente PSV. Die, ja. die, die blijven voor mij de, de grote favorieten. Stel PSV uh, verliest van Twente. Ja, ja dan heb ik dan nog. Staat dan, ja, nee, dat, dat nou Ja, of Twente. Ik bedoel, hè, Twente met die en wedstrijd natuurlijk nog. Twent heeft dan de minste, punten. En, oh, ja, ja, ja. dus, uh, en hij zit er weer bij. Ja, nee, ik ga het heel knap financieren de Venedred. Ik bedoel, die hebben vooral een heel, heel sterke, een hele goede voor en een heel goed middenveld. En de mm -hmm. verdediging met Zomer erbij. Het uh, begint ook steeds beter uh, te staan. Gouwleur is natuurlijk een geweldige centrale verdediger. Jamma doet het goed. Ja, ik zou zeggen van niet, maar er zijn gekke dingen gebeurd uh, de laatste ja. tijd. Boerichter 1-0 terug bij Ajax. Ja, dat lijkt me op zich wel goed. Zeker Boerrichter. Die vleugel blijft toch wat... Merkwaardig bezet en natuurlijk veel EBSilio daar ook gespeeld. En dat was toch ook niet helemaal uh, nee. de oplossing. En ja, ik denk eerst nog belangrijk waar, is dat zichterson er weer aan zit te komen. En van de wiel? Uh, en van de wiel. Maar van de wiel vonden we wel dat hij redelijk is vervangen, maar zeker zichterson als spits. Ja, kijk, Boelikin het is gewoon lastig om daar een heel seizoen uh, mee voor in te lopen in de basis. Je ziet wel dat Jong op het middenveld het beter doet dan uh, in de spits. Dus als Siegterson er weer bij is, dan denk ik dat het spel van Ajax echt in goede gaat komen. Ik, uh, ik slaat Ajax niet uit als kampioenskandidaat, Ook omdat ze geen Europees voetbal meer hebben. En geen beker. En geen beker. Kan zeggen, het is maar één wedstrijd, maar het is wel een wedstrijd. PSV moet naar Heerenveen toe. Uh, dus dat is weer een extra uh, ja, wedstrijd, mm -hmm. weer een extra belasting, weer een andere focus die je daar, daar maar moet hebben. Volgens mij is Ajax PSV na Heerenveen PSV in de beker. Ja. Dus Ajax kan zich vanaf maandag richten op PSV en PSV moet tussendoor nog even naar, de, naar Friesland. Er zijn allemaal dingen die meespelen, dus Ajax absoluut, die blijven in ieder geval meedoen. En bij welke wedstrijd zit je aankomend weekend? Wel, de ik wedstrijd, wedstrijd misschien wel. NAC, ja. uh, wat ja, onderin natuurlijk vooral heel erg interessant is. En Vitesse de Graafschap, daar gaat eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Je Want had... Vitesse toch wel heel erg ver weg is gevallen op dit moment. Had jij dan niet laatst Feyenoord PSV? Ja, ik had vorige week PSV Feyenoord, ja. uh, Een wedstrijd die ook echt bizar was eigenlijk? Ja, nee, klopt. Ja, nee, maar dat, dat was dat, die wedstrijd ook echt alles wat de Eredivisie leuk maakt. Met heel veel fouten. toe ook nog eens echt goed voetbal hoor. Ja. Zeker voor het LMA, die eerst zelf geweldig voetballen. En er werd gewoon over het algemeen prima gespeeld. En achterin ging er weer een hoop fouten. Ja, dat maakt het ook leuk om naar te kijken. Dus uh, echt een, ja, ik vond het echt een Nederlandse topper. Met vermaak, fouten, een paar mooie doelpunten. Messi die ook weer een prachtig doelpunt maakte. En op een gegeven moment ging het eigenlijk helemaal nergens meer over. Toen vielen er een paar 18 en 17 jaren. Ging op de paai bij PSV, Manu en uh, Tony Filena bij Feyenoord. 18 en 17 jaar. Mm -hmm. We hadden natuurlijk al Labbeat en Jetro Willems die al in de basis stonden. Ook 18, 17 jaar. Dus ja, dat, is, dat is ook de Eredivisie nu. Steeds jonger. Vroeger uh, brak je door 2021. Tegenwoordig je, of maak je zelfs soms je Ingrid-debut al. Dat is wel heel erg. Hoop je 18en? 18 ja, in de toppen? Ik ben 19. En ik zie dus gewoon mensen die gewoon 2, 3 jaar jonger zijn dan wij zie ik invallen in de Eredivisie. Ja, en inderdaad, die geven ook al vooral, heel, heel, heel volwassen overdag ja, interviews naar de pers ja. en zo. Uh, kunnen ze wedstrijden analyseren. Ja, goed, tot, tot, toen ik 17 was, had ik ook niet aan moeten denken dat ik voor 40.000 mensen... Uh, en straks zo, zo meteen in de Kuip, uh, zo'n zo jonge jongen, 17.000 mensen, de 17 jaar, 50.000 mensen op de tribune, die allemaal naar jou kijken, ja. want dat jij het goed doet. Moet je moet mee om kunnen gaan. En dat, uh, dat is ik, wel knap. Ik zit er ook echt te denken van, waar is het bij mij misgegaan? Echt, gewoon waar is het misgegaan? Ja, je ja, voetbal technisch toch? Ja, dat is het ja. wel. Ik ben nu met mijn coach carrière begonnen. Ja, nee, nee, precies. Geen ja, voetbal. Eh, ik, ja, ik, ik, ik, ik kan ook niet goed voor de voetballen, dus ben ik er maar over gaan praten. Ja. <laughs> uh, ik weet dat jij trouwens een best wel grote fan bent van de Counting Grows. Klopt. En kreeg je het Mr. Jones, denk ik wel hè? Ja, natuurlijk. Dan gaan we er nu naar luisteren. Nou, Bedankt jou hartelijk voor het interview. Ja, graag uh, ja, gedaan. Spreek weer snel, graag weer. Jones hoor je, natuurlijk. En uh, dat is natuurlijk een uh, nummer aangevraagd door Mark van Rijswijk. En dat gaat weer verkeerd. Zelfs gewoonlijk. Um, Mr. Jones en me hoor je. En uh, daarvoor hoorde Adam Level met uh, Javier Cullum. En dat was Man in the Mirror. En een man die ik in de mirror zie. Nou, dat moet ik wel even tussendoor vertellen. Er staat dus... Hier verderop staat dus een opblaaspop hangt er uit een raam. En, en dat is met interviews. Is dat echt heel leuk? Want dan zit ik naar die opblaaspop. recht naar het kijken. En dan uh, dus, dus zie ik dat en dan moet ik lachen. En dan heb ik een heel serieus onderwerp select. En dan zit ik half te lachen. Maar dat hangt niet zo uit. Want ik ben professioneel. Ik ben heel professioneel. Mensen noemen mij ook al de professioneelste man ter wereld. Als het goed is, werkt ons prankje nu. Met Annelies. Ehm yeah. um, Wil jij soms een liedje aanvragen? Ja, ik wil uh, heel graag een liedje aanvragen voor uh, een van mijn kinderen. Money, yeah. money, money. Want... Uh, een van mijn zoons die is gek op geld en die wil heel graag heel veel geld hebben. Dus vandaar oh? dat ik graag money money aan wil vragen. Aha. Oké, okay, bedankt. Doei. Doei. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad. But still there never seems to be a single penny left. Money, money, money hoorde je natuurlijk. It's a rich man's world. En die werd aangevraagd door. Dat weet jij wel. Door Annelies Smit. Geen idee. Ja. Ze luistert hè. Dus ja, ik zou het niet dat zeggen. weet ik. En als het goed is, hangt aan de telefoon de fractievoorzitter van de Christenunie. Dat klopt. Een hele goede avond. Goedenavond. De jeugd, dus uh, interessant. Ja, en ja. over het onderwerp waar we over gaan praten. Ja, ook nog. Ja. Um, ja, laten we met de deur in huis vallen. We moeten bezuinigen hè. Dat hebben we ook begrepen, ja. Er, er is een te groot tekort en dat kunnen we natuurlijk op deze manier niet volhouden, want dat weten we allemaal als we met geld omgaan, dat als we meer uitgeven dan we binnenkrijgen, dan krijgen we op een bepaald moment een probleem en ja. die problemen beginnen nu wat op te stapelen. Ja, want om hoeveel geld gaat het nou eigenlijk? Nou, het gaat om groot geld. Dat zullen we ook nooit in ons portemonnee terugvinden, denk ik. Uh, we hebben nu een uh, begrotingstekort voor het komende jaar. Wordt dat, uh, dat geprognostiseerd, zoals dat onze vrijheid heet, op 4,5 procent? Dus dat betekent zo'n 28 miljard wat we te meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Maar omdat we dat eigenlijk al heel lang uh, te veel uitgeven, hebben we inmiddels ook een staatsschuld die al over de 400 miljard. ...euro heen uh, gegaan is. En als we dus op deze voet door blijven uh, leven en uitgeven... ...dan uh, gaat dat in de komende tijd alleen nog maar verder stijgen. Dus er moet ook wel echt wat gebeuren. Mm -hmm. um, maar om welk bedrag gaat het nou? Want uh, in de pers circuleert het bedrag van 9 miljard... Uh, ...11 miljard, 12 miljard... ...en het laatste was 16 miljard. Sorry. Ja, je wordt een beetje duizelig van al die uh, getalletjes. Ja. Nou, we hebben in Europa afgesproken dat het op zich wel mag dat een land uh, een tekort heeft, maar dat dat uiteindelijk uh, niet groter dan mag geweest dan maximaal 3%. Uh, en uh, omdat wij nu op 4,5% zitten, is dus het eerste wat we moeten doen, is nu terug naar die 3% omdat we eigenlijk al voor het vierde jaar uh, boven die 3% zitten. Mm -hmm. dat eigenlijk het uh, uiterste is wat toegestaan is vanuit oh. Europa. Dat is gisteren zelfs nog eens een keer officieel vastgelegd in verdragen in ja. uh, Brussel. Uh, betekent dat dus dat we van die 4,5 naar die 3% terug moeten. En als je dat gaat omrekenen, uh, is 1% is 6 miljard. Dus mm -hmm. uh, 1,5% is 9 miljard. Ja. En om het nog even wat ingewikkelder te maken oh. op het moment dat je zoveel geld gaat bezuinigen... Ja. Uh, betekent dat vaak wel dat de overheid ook minder inkomsten krijgt, dus dan moet je, noem eens dan, uitverdieneffecten mee rekenen en uh -huh. dat is vaak ook nog een paar miljard euro, dus dan kom je ongeveer op een bedrag van zo'n 15 miljard euro uit wat je dan zou moeten bezuinigen. Maar ik zat te rekenen, dan. Dus als, het, als je van die 16 of 15 maart uitgaat, dan kom je gewoon in één kabinetsperiode op een bedrag van 31 miljard? Ja, dat is, nou, uh, ja, dat is erg veel. Uh, dat is kolossaal veel. Uh, en ook even bedenkend dat je dus al uh, die uh, 15 miljard, dat je die volgend jaar eigenlijk uh -huh. al moet gaan invullen. Omdat ja. 2013 het jaar is dat wat die 3% uh, moeten zitten. En de vraag is natuurlijk of dat op een verantwoorde manier kan. En daar gaat de discussie natuurlijk nu ook over. Ja, waar kan je dat weghalen zoveel? Goeie vraag. <laughs> daar da gaat da da ja. in ieder geval de coalitie met de gedoogpartner uh, in het Katshuis uh, over nadenken. Uh, als ChristenUnie zijn we zelf ook wel aan het nadenken uh -huh. wat er mogelijk is. Er zijn best wel mogelijkheden, maar het is wel lastig, omdat er natuurlijk nu ook al gewoon een ander een bedrag van 18 miljard aan bezuinigingen ja. is ingeboekt. En het houdt natuurlijk wel een keer op wat je van mensen kunt vragen. Ik zat te denken, waarom gebeurt dat eigenlijk, uh, ja, besloten ergens, het is toch belangrijk voor iedereen. Iedereen moet dit toch weten, wat er gaat gebeuren. En niet echt in een katshuis waar eigenlijk geen pers bij is of geen kamers bij zijn. Want het wordt nu eigenlijk gewoon uh, achterkamerspolitiek. Uh, nou ja, ja en nee. Ik heb zelf in 2009 ook in het katshuis uh, aan tafel uh, gezeten. Ook in uh, beslotenheid. Uh, kijk, je bent aan het onderhandelen. Dus mm -hmm. dat betekent dat je inzet en uh, uiteindelijk weer wat weggeeft. En dat kan niet allemaal in de openbaarheid. Het gaat ook nu wel om uh, een, een, een, eigenlijk een aanvulling op de coalitieafspraken die eerder gemaakt zijn. Dus mm -hmm. dat men dan even bij elkaar gaat zitten en daarover spreekt. Dat snap ik wel. Ja. Ik vind wel dat men het niet te lang moet laten duren. En dat uiteindelijk natuurlijk de uitkomst moet gewoon in het parlement uh, aan de orde worden gesteld. En daar moet ook iedereen zich over kunnen uitspreken. Het is wel bijzonder overigens dat Geert Wilders, die in 2009 echt ontzettend mm -hmm. boos was op het feit dat uh, er in het Katshuis vergaderd was door de toenmalige coalitie, waar ik dus namens de ChristenUnie ook bij zat. Ja. Uh, en zelfs woedend wegliep uit de Kamer toen uh, de afspraken die toen gemaakt waren, werden besproken. Dat hij nu ja. gewoon zelf maandag, zoals het er nu naar uitziet, in het Katshuis ingaat, de deur achter zich dicht trekt en datgene gaat doen waar hij in 2009 nog van zei dat het een grote schande was. En dan over ze gesproken, uh, die wil heel erg kort op ontwikkelingssamenwerking. Ja, slecht plan, want er is al heel erg op gekort. Uh, het kabinet zei toen ze aantrad van, uh, wij beginnen eerst bij onszelf met bezuinigen. En het eerste wat ze gedaan hebben is uh, miljard op ontwikkelingssamenwerking gekort. Mm -hmm. Allerarmste van de wereld. Ja. Uh, dat betekent dat wij nu uh, terug zijn gezakt naar een percentage van 0,7% zoals dat dan in het jargon heet. En dat zijn eigenlijk de internationaal gemaakte afspraken dat je ongeveer zoveel geld aan ontwikkelingssamenwerking geeft. Maar ja. nou, wij vinden dat eigenlijk nu ook wel genoeg. We hebben ook in september als ChristenUnie samen met GroenLinks een motie in de Kamer ingediend. Die is ook aangenomen, heeft het CDA ook voorgestemd dat bij een volgende bezuinigingsronde ontwikkelingssamenwerking uh, er buiten gesloten zal worden. Ja, de grote vraag is natuurlijk nu wel of het CDA de rug recht houdt. Want Wilders die uh, provoceert hen en zegt van... ...ik wil dat er op ontwikkelingssamenwerking nog meer bezuinigd gaat worden. Oké. Okay. En um, wat, wat, waar, kun je, waar denken jullie dat er op kan worden gekort eigenlijk? Heb ja, gekort wat? klinkt wat hard. Maar ja. wij vinden wel dat er iets aan de woningmarkt moet gebeuren. We hebben een hypotheekrentesysteem uh, gekregen... ...wat uh, jaarlijks uh, de belastingbetaler 12 miljard uh, euro uh, kost. Dus dat gaat, steekt ontzettend veel geld in. Dat is echt behoorlijk uit... Uh, uit de hand gelopen. Uh, wij vinden het eigenlijk niet meer dan normaal dat als je een hypotheek hebt en je rente wil aftrekken van de belasting... ...dat je dan ook wel zo snel als mogelijk dus gelijk al aan het eerste jaar begint met af te lossen. Mm -hmm. En nu kun je heel lang je schuld hoog houden. Dan heb je natuurlijk een maximale aftrek, maar dat kost ja. de belasting betalen heel veel geld. Dus daar kun je volgens mij echt mee beginnen. We zullen in de gezondheidszorg ook echt wat moeten doen om de kosten in de hand te houden. Mm -hmm. uh, Eén voorstel van ons is bijvoorbeeld om de specialisten allemaal in loondienst te nemen. Ja. Nu zijn het allemaal maatschappen, maar dat heeft ook enorm veel uh, gevolgen, ook in financiële zin. Uh, dus daar kun je wat aan doen. We zullen ook aan uh, loonmatiging uh, moeten gaan doen. Het is onvermijdelijk dat we toch uh, even een stapje terug moeten zetten met elkaar... Uh, dus kortom, er zijn wel heel veel terreinen waar je wat kan doen, maar het blijft nogmaals een ongelooflijk hoog bedrag. Maar loonmatiging betekent dus echt gewoon dat mensen minder gaan verdienen? Niet minder, maar dat er in ieder geval nu even niet uh, meer bij komt. Uh, of, of niet al te veel meer bij komt. Uh, je kunt zeggen van we bevriezen de lonen. Uh, dat werkt overigens ook door naar de uitkeringen. Dan komt het dus gewoon in de komende jaar of twee jaar, uh, krijg je gauw je gode bedrag wat je nu hebt, maar er komt ook niets bij. En normaal krijg je nu ook altijd inflatiecorrecties en dergelijke. Uh, dat, ...dat gebeurt dan niet en dat geld, uh, ja, dat is een, dat is een bezuiniging. Uh, je kan ook gaan korten, ja, dat hebben in de jaren 80 heeft uh, uh, toenmalig minister-president Lubbers... ...met zijn kabinet dat gedaan, mm -hmm. op alle ambtenaren salarissen met 3,5% korten. En dat levert natuurlijk wel een behoorlijk uh, bedrag op, dus dat is ook nog een mogelijkheid. Het zou kunnen dat het, dat het coalitie en het kabinet daar uh, straks mee komt. Oké, okay. en um, ja, Geert Wilders zei dan ook, het kan 50-50 worden... Ja. We kunnen vallen of we kunnen doorgaan. Ja, hm. kijk dat is met oversteken van de straat natuurlijk ook zo. Je kan aangereden worden of je kan veilig oversteken. <laughs> ja. ja. Is die. Uh, maar ik denk wel dat hij uh, het serieus meent van de kans dat ze eruit gaan komen is niet uh, vanzelfsprekend. En dat heeft overigens ook uh, Maxime Verhagen van, van de CDA gezegd. Mm -hmm. uh, kijkend ook naar de, de onderlinge beschietingen die ze nu al hebben gehad uh, richting het Katshuis. Uh, denk ik ook wel dat het heel spannend gaat worden ook met dit soort bedragen. Uh, dus het is absoluut geen vanzelfsprekendheid uh, dat ze straks met een akkoord uh, de deuren weer uitkomen. maar het is eigenlijk wel heel belangrijk want als je gaat denken en gaat tellen dan als ze er niet uitkomen dan is er weer een bepaalde tijd tot nieuwe verkiezingen waar er niks in eigenlijk niks goed, niet, ja. geen grote dingen in, in dat is kunnen een, worden besloten. een dilemma vind ik zelf ook want ze vragen aan mij wel eens, nou je wil natuurlijk dat het kabinet zo snel mogelijk uh, weggaat want je bent niet altijd eens met ze. Ik denk dan wel aan mijn werkloze buurman... ...of aan, uh, aan andere mensen die hun baan aan het kwijtraken zijn. En ik denk mm -hmm. ik, is zit in hun belang... ...dat we nu uh, uh, weer in een, in een tijd van verkiezingen gaan komen. Dat is eigenlijk alles een tijdje helemaal stil. Ja. Uh, de andere kant van het verhaal is... ...als ze met zulke slechte plannen naar buiten komen... ...die zo slecht zijn van Nederland... ...dat je daar ook niet echt blij van kan worden. Dus het is een beetje een lastig dilemma. Uh, ja, en jullie standpunt is... Ja, ...jullie zijn het niet helemaal eens met het gegevensbeleid, geloof ik? Nee, nee, niet in alles. Er zijn natuurlijk ook best wel dingen die goed gaan. Uh, maar... Uh, ja als het gaat om het sociale beleid uh, en als het gaat om het natuurbeleid, om maar gewoon twee terreinen te noemen, uh, ja, dan hebben wij toch af en toe wel hele grote moeite met de keuzes uh, die gemaakt worden. Tot slot, jullie zijn bijna de grootste, partij, uh, de grootste christelijke partij in het parlement, hè? <laughs> ja, virtueel ja, dan. Uh, ja. Uh, nou, Als dat ooit nog eens een keer gaat gebeuren bij verkiezingen, dan uh, zal ik een heel tevreden mens zijn. Dan gaat de vlag uit. Dan gaat de vlag zeker uit, ja. Mogen we u hartelijk bedanken en uh, veel succes wensen in deze tijd. Dankjewel. En jullie heel uh, veel succes met het programma. Draai nog eens een mooi plaatje. Dankjewel. En dan uh, spreken we graag nog ooit wel een keer weer. Oké, okay, um, dan gaan we even overschakelen naar een andere lijn. Ja, want uh, wie hebben we hier aan de lijn? Hallo, hallo. Hallo, met uh, Paul van Lossen spreek je. Hallo. En wil jij soms een liedje aanvragen? Ja, dat is uh, geweldig. Ik zou graag heel graag een uh, liedje aan willen vragen. Van uh, Lenny Kravitz. Het is, uh, dat vind ik erg leuk. Uh, my precious love. En dat oh. is, uh, speciaal voor de moeder van een bevriende DJ van me Oh, oké. Okay. Nee. Nou, wat leuk. Dan doen we dat gewoon. Dan, gewoon. Doen we dat ja. gewoon. Dan komt hij hier. Dan komt hij hier. Dan komt hij nog wel. Oké. You came to me like a dream. Skin! Dat de wekker gaat Verdrijf de gedachte dat je Edwin Evers En natuurlijk Glennis Grace Glennis Grace wil, wil je niet nog één nacht? Wat een nummer En uh, daarvoor hoorden we weer een aanvraagnummertje uh, En dat was van Lenny Oh, My Precious Love Heerlijk. Van Lenny Gravitz. Het is terug uh, met uh, verzoekjes vandaag Ja, we hebben een verzoekmiddagavond uh, Een verzoekvariaté een, verzoek, een comité. Heb je ook zo zin in thee? Neem dan een verzoekvariaté Want dan weet je niet welke verzoek het is dat is nee. echt zo slecht, is dus nee. dit? Nee, nee. Hallo <laughs> mensen. He, heb je trouwens de nieuwste rol? Jeroen Pauw, ik uh, zie hem 14 maart, heeft gezegd: hoofddoekje. Ik zeg nu maar ook een hoofddoekje. Maar dat mag niet op tv, hoofddoekje zeggen. Want nu valt iedereen op Twitter over Jeroen Pauw. Dus toen dus zei ik: René van der Grijp, je kent er wel René van der Grijp. Ja, ja. Die kan ik heel goed aan doen. Maar die zegt dus uh, altijd. Jurkje, Zambia, heeft die laatste tijd, Dat is ook heel discriminerend. Absoluut. Dus dat heb ik getwitterd. En wat gebeurt er dan? Dan kom je in zo'n hele grote machine. Twitter machine. Ja, en dan krijg ik reacties van... Nou, ik vind het echt niet kunnen van een of andere moeder uit het, uh, uit het oosten van 84. Ja, dat vind ik echt niet kunnen wat je nu zegt. Want uh, dit is heel anders. Want Jeroen Pauw die moet journalistiek bedrijven. En uh, René van der Gijp is gewoon niet serieus te nemen. Dus mensen ja. gaan mij nu... Omdat ik gewoon voor de lol even die mensen gaan starren door te gaan twitteren... Gaan ze mij erop aanvallen. En nu voel ik me heel zielig. Ja, en het is dus ook ontzettend... Zo... Maar die mensen die weten nu niet dat ze worden gek gemaakt. Dus dat is al mijn, uh, mijn positie. Yeah. Dus mevrouw, als je nog één keer wilt twitteren... Twitter dan over iets echt. En niet over dit onzin onderwerp. En na mij, dus next to me... Ah, ja Ik ging even, ging even googlen. Ik was benieuwd wat er in Engeland op nummer 1 zou staan. Maar en dit nummer, next, next to me... To me yeah, van uh, Emily Shende Die staat op nummer 1. Maar dat hele nummer is nog niet bekend in Nederland. Nou, dan gaan wij dat... Nu bekend maar Heeft u allemaal Heeft u ook zorgje? Dan kunt u naar ons gaan en dan krijgt hij geen zorgen meer Zo slecht dit Ik ga ermee stoppen Voor vandaag bijna Het is natuurlijk Next To Me van Amy Shenday Hier op Radio CFM Zandvoort in het weekend met Niels en Karim Ha op luisterpensier van. Ja! Van Next To Me, van ja. Emily. Shandy! Yeah. yeah! Ik heb een Shandy! Een Shandy is dat. Maar goed! <laughs> ja! Dit is goed! Ja dit is goed jongen! Dit is goed! We hebben ook een house DJ. Een house DJ. <tus> en een house DJ. Dat is natuurlijk <tus> <tus> DJ dat Pepper. Natuurlijk. Oh, nee. is dat? De, als je dat wil jongen, dat komt goed. Daar kan ik voor regelen. En we okay. hebben natuurlijk een heel mooi uh, liedersje voor. Jordi meer in the meer? O van DJ Pepper. Met dit nummer van DJ Pepper komen we tot het eind van deze show. En wensen wij jullie graag een heel... Een prettig weekend! En een heel fijn weekend en graag tot volgende week. En uh, luister dit nummer nog even af. Altijd lekker. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7.